Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft de afgelopen dag urenlang gesproken met journalisten en militaire bloggers. Die mochten hem vragen stellen over de oorlog met Oekraïne. Poetin bleef vaag in zijn antwoorden, maar deed wel een paar opvallende uitspraken. Hij zei dat de Oekraïense verliezen tien keer zo groot zijn als die van Rusland... en dat Oekraïne nergens succesvol is geweest... De Russische wapenproductie zou ook zijn verhoogd... al heeft het land volgens Poetin nog steeds te weinig precisiewapens. Russische militaire bloggers hebben veel invloed in Rusland... en hadden kritiek op Poetin dat hij nog niets van zich had laten horen... sinds het Oekraïense tegenoffensief. Een docent van VMBO-scholen in Meidrecht en Vinkenveen heeft de antwoorden van examens aangepast, zegt de onderwijsinspectie. De docent verbeterde antwoorden van 26 leerlingen in het eindexamen Economie. De tweede corrector ontdekte onregelmatigheden en trok aan de bel. Vervolgens, volgens de inspectie was er sprake van fraude. Omdat de verbeteringen van de docent goed zichtbaar waren... zijn die geschrapt en hebben de 26 leerlingen soms een lager cijfer gekregen. Ze mogen er ook voor kiezen om het examen opnieuw te maken. Politicoloog Meindert Vedema is overleden... Hij was als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... en nam vaak tegendraadse standpunten in. Zo stelde hij dat de vrijheid van meningsuiting ook moet gelden voor racisten. Volgens hem wordt ten onrechte gedacht dat ideeën bestreden kunnen worden door ze te verbieden. Meidert Venema was al geruime tijd ziek. Hij was 77 jaar. Pluisjes van populieren leidden op meerdere plaatsen in het land tot natuurbranden. Onder meer in Purmerend en Lelystad... De pluisjes vormen op de grond een deken. En wanneer die vlam valt, grijpt het vuur snel om zich heen. Het weer vannacht helder en het koelt af naar 12 tot 17 graden. De komende dag weer veel zon, maar ook wat stapelwolken. En opnieuw warm, 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Se que el amor no es una estafa y que cuando sueñas no se acaba Intenta que no me veas llorar que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dat que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar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 de la vida A pesar de que duelan las heridas, se ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan sin razón. lo único que quiero es tu felicidad estar contigo una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia, el dolor. Necesitas estoy, viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor. Hace que me sientan mejor para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. The thing I could go us, we start to death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 Don't be mad at me I just make the hits like a factory I'm just one-to-one, one, nothing after me No deja vu, just me and my eye Baby, I can't go anywhere Without thinking that you're there Seem like you're everywhere, it's true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 Elle m'attend de bébé, m'attend dan de côté. Oh ouais. Plus sur les radars, pardon, là, je peux pas fouten. Tiket, tiki, tiki, tiki, tiki,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 Met een hoofdletter Z. Van zon, zee, zandvoort en zomerits. Guarda fuori già mattina. Questo è un giorno che ricorderà. Als dat in vrede erbij C'è chi crede in te Non ti arrendere Luister naar de zon Hij rupt je na Dit is jouw moment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 6.9 is zong Zandvoort en Lommer right is me One last shot, hold on. met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag Hete zomerhits